Dit is door al negens met het NOS-journaal. De rellen in Londen hebben zich uitgebreid en voor het eerst is het ook in de steden Birmingham, Liverpool, Manchester en Bristol onrustig geweest. In tientallen achterstandswijken van Londen zijn voor de derde dag op rij winkels geplunderd en gebouwen en auto's in brand gestoken. Onrust begon zaterdag als een uit de hand gelopen protest tegen politiegeweld. Maar inmiddels lijkt de geweldsuitbarsting een uiting van algemene onvrede zonder etnische of religieuze achtergrond. De Britse premier Cameron heeft zijn vakantie afgebroken om een crisisteam te vormen. Vanwege de rellen in Londen gaat de vriendschappelijke voetbalwedstrijd tussen Engeland en Nederland mogelijk niet door. De wedstrijd staat voor morgen op het programma in het Wembley Stadion. De Britse voetbalbond FA overlegt later vandaag met de politie en morgen wordt definitief de knoop doorgehakt. Na een zwarte maandag op de effectenbeurzen zijn de koersen in Azië verder gedaald. In Tokio staat de Nikkei-index bijna 4% lager. In Hongkong staat de Hang Seng-index op een verlies van bijna 6%. In New York sloot de Dow Jones-index gisteravond 5,5% lager. De sterkste daling in bijna drie jaar. De sterke dalingen zijn een gevolg van de lagere kredietwaardering van de VS door kredietbureau Standard Poor's. In de Verenigde Staten wordt een Nederlander verdacht van schending van het wapenembargo tegen Iran. De man van 50 zou met zijn vrachtbedrijf Amerikaanse vliegtuigonderdelen en andere materialen aan het Iraanse leger hebben geleverd. Hij werd zaterdag opgepakt toen hij naar Nederland wilde vertrekken en kan 20 jaar cel en een boete van 1 miljoen dollar krijgen. De aangekondigde staking in de Duitse luchtvaart gaat vandaag niet door. De verkeersleiders hebben hem vannacht op het laatste moment afgeblazen. Nadat hun werkgever had ingestemd met bemiddeling. De Duitse verkeersleiders wilden de hele ochtend staken. Ze eisen een loonsverhoging van 6,5%. De werkgever wil niet verder gaan dan de helft. Het weer wisselen bewolkt en buien. Vanmiddag wordt het droger, dan is er meer zon. Het wordt vandaag zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de Randstad is de A28 Utrecht richting Zwolle afgesloten tussen het Hoevelaken en Nijkerk. Dat komt door een gekantelde vrachtwagen. De weg blijft dicht volgens Rijkswaterstaat tot zeker 10 uur. Verkeer wordt bij het Hoevelaken omgeleid via Apeldoorn over de A1 en de A50. Een ander alternatief is omrijden via de polder over de A27 en de A6. Tot zover de verkeersinformatie.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 om een bomba provocante, om een bomba provocante, om een bomba provocante, om een bomba provocante, om een bomba provocante, om een bomba provocante, om een bomba provocante. Deze boca linda, je boca linda, deze boca linda, je boca linda, deze boca linda, je boca linda, deze boca linda.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 in Spain Zullen we gaan zitten, Dirk? We hebben Ik We hebben gewoon hier, als je het niet vindt. Laat jij maar liggen, dan ga ik even twee haringen halen. Moet je er... I'm so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 I can If I went too far, my heart still feels. I was innocent as kids. Love would free really you to the corners of our hearts.